Criminelen. Uit Tess les 174, deel 6, pagina 413, 30, orpniemie, linker kolom, regel 27. Hij geeft ons, hij dus geeft ons een geweldig principe. Het is nodig dat jij zal begrijpen in al deze kwestie, dat ondanks het feit, dat het aspect of youth, die in de keel is, is alle grootte en waarde daarvan, het is dus eigenlijk alles, waarmee gemeten wordt, de hele hoogte van, de, van hun niveau, toch desalniettemin, dit zal indien, dus alleen in het geval dat wanneer zij correctie hebben, als daar, de massag is ingesteld die evenwichtig, oftewel uitgebalanceerd is met de mate van deze avioed. Het is geweldig wat hij ons nu zegt, want wanneer de massag daar is, die gelijk staat aan de mate van avioed, met andere woorden, anti-egoïstische kracht die gelijk staat aan de mate van zijn uh, wens. Eigenlijk is dat is dat wat wij ook in de zogger leren. Hieruit volgt het principe van twee gelijke drukte. Herinner je, je nog? Van buiten en van binnen. We hebben ook een artikel van. Wij zitten in het zesde deel van de test, bijna in het zevende deel. En hij herhaalt ons de kroonprincipes, zoals die er aan het begin van de test waren gegeven. Wat zegt hij ons? Hij zegt ons met andere woorden, zo. So, wanneer een trap treedt, de partsoef, kilim, wanneer kilim massag hebben, die een kracht heeft, die gelijk is aan de kracht van de wiel, dan is dat prezenswaardig opbouwend, in dezelfde mate kan die dan licht ontvangen en geven. Maar wanneer er geen massa of een kleinere massa is, dan de, dan de wensdrukte, dan wordt het omgekeerd. Hoe meer de wensdikte zonder massag, hoe meer discrepantie er is met het licht. Let op, het is bijzonder, bijzonder belangrijk, dit principe. Het is een van de kroonprincipes van het ervaren van het geest. En het bereiken van de persoonlijke volmacht. Wanneer er een grote wens is, met een even grote massa, anti-egoïstische wens, zodat men niet voor zichzelf ontvangt, dan is het prijzen, prijzenswaardig. Dan kan die een hoge licht ontvangen, die mens, ja, die een hoge wens, grote wensen heeft. Maar die wensen hebben een massage kracht, dus dan is het goed, dan is een grote man, hij heeft dan de kracht van, aantrekking van die hoog licht kan ontvangen, en heeft de kracht dat, die aantrekking dat die hoge licht kan ontvangen, zijn Orgozer, zijn terugkerende licht is dan het hoogste, en kan hij het hoogste licht naar binnen halen. Maar wanneer er een grote wens is, zonder massage, dan wordt het ook het omgekeerde. De wens is groot, zwaar, maar zonder massage, euh, zonder anti kracht, wordt de afstand van het licht nog groter. En dat betekent dat het, dat dan betekent dat een nadeel. We hebben dat met andere woorden in onze basiscursus geleerd. Wie is beter? Iemand die weinig wensen, dunne, zwakke wensen heeft, maar wel massaag daarover, daarover heeft. Of iemand die veel wensen heeft, en sterke, krachtige wensen, maar geen massaag. Natuurlijk iemand die dunne, zwakke wensen heeft, maar wel met een massage daarboven. Massag die overeenkomst, die overeenkomst met zijn lichten, met zijn lichte wensen, dus lichte massage. Maar hij is er beter aan toe, en kan meer in de wereld brengen, Goeds, het goede meer in de wereld brengen, dan iemand die grote, Krachtige wensen heeft, maar niet gecorrigeerd. Er zijn bijvoorbeeld grote criminelen in de, in de wereld, die alleen maar willen stelen, roven o, enzovoort. Ook witteboorden criminelen die in de banken zitten, in de financiële wereld, en die veel ellende brengen in deze wereld. Zij zorgen allemaal, zorgen voor financiële crisis enzovoort. Het zijn boeven, hebben geweldig grote wensen, maar zonder massa, alleen voor zichzelf. Zij zijn ver van de schepper van het licht en dat is nadelig, beter een naïveling dan deze grote heren, want beter een naïeveling die geen massage heeft, dan deze grote mensen met grote wensen, die deze wensen alleen gebruiken voor zichzelf duidelijk. Maar als iemand die grote wensen heeft, zichzelf corrigeert, en een zware, echt krachtige massage krijgt, die qua kracht overeenkomt met zijn evioed, met zijn dikte van zijn wensen, dan heeft die een geweldige uitwerking. Kan die veel meer doen in de wereld, Goeds, goede, goede dingen, kan die geweldig veel doen voor zichzelf en voor de mensen, wat hij is gecorrigeerd. Zowel zijn wens als zijn massage zijn groot. Beiden moeten met elkaar overeenkomen. De wens, dikte en de anti-egoïstische kracht, de massag. Dat is wat wij in de zomer hebben geleerd over die twee drukken. Van binnen en van buiten. Dat betekent dat niet wat buiten is mee uh, moet. Dat, dat betekent dat niet wat buiten is. Mij moet in, interesseren, maar van binnen. De druk van jezelf betekent jouw avioed, jouw wens om te ontvangen voor jezelf. En die moet als het ware in toom gehouden worden. Op de, weeg, op de weegschaal van krachten moet die evenwichtig zijn aan de massaag die je opstelt. De massaag die je opstelt. Dat is ook wat we in de zoger hebben bedoeld. Met de druk van buiten. De druk van buiten in evenwicht brengen met wat binnen is. Dat betekent massag en aviyut. En dan heb je dat evenwicht. Dat is eigenlijk wat hij ons nu vertelt in de taal van Kabbalah. Ja, een goede uitspraak is Kabbalah. En niet kab Kabbalah, of Kabbalah, ja, hoe dat ook, maar Kabbalah is het in het Hebreeuws. Hij gaat ons dat verder uitleggen, maar dan heb je nu alvast een kleine inleiding gehad. Maar wanneer zij dus deze killing, deze instelling van de massag niet hebben welke massag geschikt is om tegenover te staan, oftewel evenwicht te zijn aan de avioud. Zie hier, dan draait de avioud bij, bij hen, om en wordt bij hen als zware en bittere dienst. So zoals, zoals so bij iemand die alleen voor zichzelf wil hebben, dictators, criminelen en zo, so. ze leven in enorme dienst. Het leven is een en al dien, een en al klappen van de zweep. Van binnen ervaren zij het leven als een ijzeren staaf. Ze willen zoveel mogelijk hebben, alleen voor zichzelf. Daarom is de massag, de anti-egoïstische kracht, er niet. Is er niet. Wij, zij blijven daarom zitten met dit geweldig vuur van hun wensen dat onblusbaar is. Yeshua heeft het daarover, ook daarover, onblusbaar vuur. Het is dan net als het hier op aarde plaatsvindt. We gaan verder naar de tekst, want het verschil Naregenschap is. Dat is de in het geestelijk. En daarom kunnen zij niet zuigen van het hoge licht. De mate van wat zij nodig hebben. Want dan wordt de Aviyut omgedraaid naar het aspect van ginim en klipot. Kan dus. En kan mijn toelichting hier en kan het licht hen niet penetreren. Dat is ook de reden dat de meeste criminelen klagen dat de hele wereld slecht is, en zij, maar zij, zij, goed zijn. zij rechtvaardigen hun daden ongeacht wat zij doen. Ze hebben geen berouw. Eigenlijk moet je het zo zien. En nu zeg ik iets wat Zeer, zeer vreemd in de oren klinkt, maar jij doet het goed als je het aanneemt. De overgrote meerderheid van de mensen is eigenlijk crimineel. Begrijp wat ik bedoel? Bijna goud. dat is 99,99%. ,99 zo so is dat, zo so is ook de mensheid voor 99,999 procent uh, crimineel. Dat de resterende 1 tienduizendste niet criminelen zijn, dat moeten wij geloven omdat wij niets van hun bestaan merken in onze wereld. Het lijkt ons dat de hele wereld crimineel is. Allemaal willen ze alleen maar voor zichzelf ontvangen. En bij geen één lijkt het ons dat zijn aviut overeenkomt met zijn massag, met zijn anti-egoïstische kracht. Alleen de mate van hun criminaliteit is verschillend duidelijk. Hoor goed wat ik zeg en ervaar het al, in plaats van te kijken naar de wereld met kinderlijke ogen. Het is goed wat ik zeg. Het is geen kracht, het is, het is geen klacht of iets anders. Het is geen kankeren, zoals men dat zegt. Crimineel betekent de wens om te ontvangen voor zichzelf in verschillende maten. Zonder Aviut. No, dat is niet Dus Zonder anti-egoïstische kracht. Zonder massach. Een echte crimineel, die wij als crimineel bestempelen, sociaal als crimineel bestempelen, is iemand die uh, alles voor zichzelf wil ontvangen. En die heeft ook een grote wens. Om te ontvangen voor zichzelf. Een kleine crimineel heeft een kleine wens. In de tram of ergens een portemonneetje. Te stelen of iets anders. Grote criminelen zijn zij die in de banken zitten. In de politiek zitten. Grote bankambtenaren. Die, die, zij die banken beroven. Van binnen beroven, bedoel, dat zijn tegenovergestelde, zijn dezelfde krachten. Zij die het volk beroven, zitten in banken, in politiek, zijn witte rovers. En de anderen zijn zwarte boarden, rovers die beroven de banken zelf. Ja, dus die van buiten beroven. Uh, uh, de banken, dus ik noem ze zwarte boorden rovers. Echte criminelen, dus, die dan de, de zwarte, laten we zeggen, zwarte boorden die witte boorden beroven. beroofden. Zij die beroven worden ook beroofd, dat is in principe. Er zijn ook mindere Criminelen, nog een keer, die bankjongens zijn ook criminelen. Maar zij doen het binnen de wet. Zij beroven de mens van buiten door allerlei financiële zware lasten op hem te leggen, door hem op allerlei manieren aan banden te leggen. Dat zijn criminelen. Dictators zijn ook criminelen. Sommigen hebben kleine wensen. En worden kleine diefjes. Anderen doen het s'nachts stiekem, bijvoorbeeld plagiaat plegen. Iets van iemand overnemen via internet zonder auteursrechten te betalen. En gaan het, uh, en gaan het een beetje omvormen en geven. Please presenteren dat als. Dat, presenteren dat als hun eigen productie. Zij misbruiken dingen op die manier. Is dat niet crimineel? Absoluut is dat crimineel. Wij noemen het niet zo, omdat het onbekend is. Misschien valt het niet onder het recht om dat als een criminele activiteit te zien. Maar het is wel crimineel. Ook andere dingen zijn allemaal crimineel in verschillende maats. Verschillende vormen. Iemand heeft een vriendin en gaat ook met een ander meisje om. Het is wel gebruikelijk, maar het is crimineel. Boerderij is crimineel, absoluut crimineel. Wij zien het niet. Wij zijn immuun geworden voor dat soort dingetjes. Alle vormen van ontucht, ontucht betekent dat iemand het met meer dan één partner doet. Dat is crimineel. Het is ook crimineel als iemand een partner heeft en met lust naar een ander kijkt. Duidelijk. Wat betekent wat betekent dit als iemand een partner heeft en met lust naar een ander kijkt? Oké, okay, ik kom er niet aan. Dus ben ik geen crimineel, denkt hij. Zo denkt hij. Hij is wel crimineel. Want als iemand één partner heeft en met lust naar een ander kijkt, zelfs wanneer hij een film ziet en er een liefdessene is, Natuurlijk prikkelt dat de mens tot aan zijn jezot. Tot aan zijn seksorgaan. Geen mens is bestendig om daar niet door geprikkeld te worden. Geen heilige. Maar als een mens lustgevoelens krijgt door wat hij ziet. en die lustgevoelens mede verantwoordelijk zijn voor het. Plegen van ontuig, zelfs uh, potentieel binnen hemzelf, als verbeelding, dan is hij wel crimineel. Van boven wordt hij als crimineel gezien. Wat betekent zijn criminaliteit? Dat betekent. Dat zijn massag, anti-egoïstische kracht, ontoereikend is als die er al is in deze kwestie, waarin hij crimineel voelt of doet, ten opzichte van zijn avioed, van zijn wensdikte. Wensdikte heeft niets te maken met, dat is waar wij mee geboren zijn. Ja. De wensdikte, natuurlijk opbouw bouw, uh, in het leven dan, die wensen worden dikker, kan ook. Maar de, wens, de wensdikte kan natuurlijk groeien, ja. Wij kunnen dat opbouwen, maar wij hebben dat allemaal in verschillende mate Ieder heeft dat wel in zekere mate. Wat is dat, is, is, maar wij moeten... Wat is dat is? Maar wij moeten massag opbouwen, daar gaat het over. Wij moeten massag anti egoïstische kracht opbouwen die tegenover deze wensdikte staat, duidelijk. Dat is ook waar wij over gesproken hebben, dat iemand een Rolls Royce wil kopen. Maar geld heeft alleen maar voor een tweedehands fiets fietsje, om een tweedehands fietsje te kopen. Zijn wens om een Rolls-Royce te kopen is niet onderbouwd, heeft geen grond. Bij de mens die zo so wil, ik wil, ik wil, ik wil, kan het uitgroeien tot een passie, tot een vorm van een crimineel wens, om dat wel te hebben. Crimineel betekent dat je dat je ongeremd een zekere wens hebt, dat je in geen verhouding kan komen met de massag, die jij daar dient op te stellen. Daarom, bij alles wat wij doen en denken, moet je altijd de wensdikte hebben, wensdikte hebben, wensdikte komt uit de linkerlijn, en terwijl jij de vurigste wens hebt, om iets, wat dan ook te hebben, te ontvangen, moet je tegelijkertijd, als het ware, deze wens gelaten, laten. Gelaten zijn, niet onverschillig, maar gelaten. Aan de ene kant kan je niet slapen uit de wens, van door de wens. wil willen liever doodgaan. Als je een bepaald wens niet kan bereiken, niet kan bevredigen, En tegelijkertijd moet je het loslaten. Let goed op wat ik zeg. Deze wens niet onderdrukken. Je moet je niet onderdrukken deze wens. Niet verdringen zoals men dat in allerlei religiën leert te doen. Het is werkelijk onmogelijk. Als men dat doet, is dat onnodig leid. Want men bereikt er niets door. Als iemand vlug dan, daardoor naar een wordt, bereikt hij iets daarmee? Helemaal niets. Men gaat naar een... Hier zit ik het ook. Men gaat naar een monnikenoord met hetzelfde pakket wensen, wanneer men in de binnenstad met al die verleidingen leeft. Precies hetzelfde. Ja, ik, word, ik woon in het hartje Amsterdam, in de Spuister Twee minuutjes lopen uh, van het koninklijk paleis. Je zijn een enorme verleden. naar links, naar rechts, waar, recht, rechtsaf, rechtdoor, wa, wa, overal waar je loopt, enorme verleden. alles kan. Dan kan je in watjes, men ieder wil jou in watjes leggen, als je maar betaalt. Daartegenover moet, moet gelatenheid zijn. Wij werken in twee lijnen. Wij moeten, het, wij moeten het allemaal kunnen loslaten. De vurigste wens moet je kunnen loslaten. Nog een keer, niet verdringen. Beide moet je hebben. Aan de linkerkant jouw vurige wens, en aan de rechterkant ben je helemaal gelaten, tevreden met alles wat je hebt. Hij spreekt niet van de mens, maar van Kilim. Die dat hebben of niet hebben. Het is interessant hoe hij, dat, hoe hij dat zegt. Beter te spreken van kilim, die wel of geen massa hebben, die op alle afstemmen, die op elkaar neem ik al, die op elkaar afstemmen of niet in plaats van de me, van mensen. Het van kan van alles zijn, alles wat hij doen heeft, ja, dat is dan kli, Onder andere het mens. Dat is fijner dan, dan spreken we kabalen. Ja, en niet van mensen of dieren. No. Ik spreek vaak over mensen om bij jou een beetje realiteitszin op te wekken. Maar ik heb het niet nodig. Voor mijzelf heb ik het niet nodig. Ik kan net, al, net als hij volstaan met kli, dat is alles omvattend. Er is kli. Kli, reservoir van ontvangst. Ja, van. Kli heeft avijut en de massag, en dan heb je licht. Heeft kli avijut en de overeenkomstige massag, dan heb je licht. Je kan alleen daarover daro, spreken. Hij zei als Reviut is maar geen overeenkomstige massaag, dan kunnen ze niet van het Hoge Licht zuigen. En wordt massaag tot zware dinim en klippot. Ik citeer het volgende, volgende vers. Ik lees het niet in het Hebreeuws. Dan kan je zelf kijken dan wie wil, je kan dan ook die, wie, wie willen kan. Ik kan het wel in het Hebreeuws ook lezen. Maar hier vind ik een beetje... Of, um, of, uh, dat als, als artikel is het niet nodig. Niet per se nodig. Het is alleen maar extra die iemand kan zelf uh, doen. Dat wil zeggen, ik citeer het. Zij worden zware beschadigers. Doordat zij ontvangen hun... Volle correctie. Ja, en dat niemand kan ontvluchten. Let goed op wat ik probeer te zeggen. Er zijn geen chronische criminelen. Onthoud dat er goed in Amerika en andere landen werken de DNA-concepten. Werken ze DNA-concepten uit? Iemand die crimineel gedrag heeft, dat is, dat je dat kan zien, kan terugvinden in zijn DNA, enzovoort. Het zijn allemaal aan tijd gebonden ideeën, dingen, let op wat ik zeg. Net als een sportbeoefener die allerlei oppeppende middelen neemt, voordat hij hey, de Tour de France gaat fietsen, na afloop wordt hij gecontroleerd en vindt men restjes van die opmiddelen doping die hij gebruikte. Binnen een paar weken is het allemaal weg van hem. Is het allemaal uitgeplast. Heeft, heeft, hij dan, heeft hij dat niet meer in zijn bloed? Let op, precies hetzelfde is het met de DNA van de mens dat men ontdekt dat die aanleg tot criminaliteit heeft, zogenaamd. Ook dat is corrigeerbaar, maar met DNA kan men dat niet zien, als men zich alleen binnen deze wereld corrigeert, ja, in het materiële. Maar er is geen correctie in deze wereld, geen gevangenis kan een crimineel zichzelf doen, corrigeren. Geen een gevangenis, gevangeniswezen is ingericht om dat soort dingen te doen. Geen psychiatrische inrichting in de hele wereld is in staat om van een crimineel een gewoon mens te maken. Het is absoluut onmogelijk. Geen enkele religie, religie is daartoe in staat. Men kan deze wens verdrukken, of doen verdrukken, laten verdrukken, maar men is niet in staat om dat te doen, om dat te doen, als men niet de wens om te geven in geestelijk opzicht, uh, te geven of ontwikkeld, Alleen dat kan wonderen doen. Dus het verdrukken, uh, kan men dat wel doen, maar het zal nooit werken. Ja, alleen massag doen, op, daarop opstellen. Alleen dat kan wonderen doen. Wonderen ten aanzien van deze wereld. Want er zijn überhaupt geen wonderen anders dan de transformatie... Van de wens om te ontvangen, in de wens om te geven. Voor de rest zijn er geen wonderen in de wereld. Nooit geweest. Er waren geen wonderen, geen andere wonderen vanaf het scheppen van de wereld, dan het resulta resultaat van het individuele in innerlijke werk ter transformatie van de wens om te geven in de wens om te, in de wens van de wens om te ontvangen, in de wens om te geven. Dat is het enige wonder, en gebeurt er, en gebeurt dat, dat gebeurt binnen de mens, en niet buiten de mens. Buiten de mens, gebeurt er geen wonder. Nooit gebeurde iets, buiten de mens, buiten de mens, geen wonder, gebeurde buiten de mens. De mens. Altijd, Binnen de mens. Alleen op deze manier kan men criminelen veranderen in productieve krachten. Het wordt dan een productief leven, vol van leven, zowel voor hen als voor de maatschappij. Juist in die criminelen zit enorm veel kracht, dat niet aan de bak kan komen. Criminaliteit is het probleem veroorzaakt door de opvoeding, door de staat zelf. Opvoeding, niet dat je een moeder had die weinig liefde heeft gegeven. Ook dat, maar het betekent dat men aan deze personen geen ruimte gunt, geen ruimte heeft gegeven om overeenkomstig te hun persoonlijke wensdikte, wensdikte, betrokken te zijn, die, die te realiseren. Ze worden crimineel door de onmacht. Welke onmacht? Hij heeft een zware wens om te ontvangen en kan die niet bemachtigen. Juist die mensen. Op elk niveau van avioed kan men de mens helpen. De staat, de school, het hele positieve systeem van de maatschappij kan de mens in deze helpen. Men moet hem helpen om zijn avioed te gebruiken en om massaag op te bouwen wat past bij zijn avioed. Kijk nou wat voor geweldige krachten er binnen zou komen. gebruikt zou worden voor de hele wereld en buiten zou komen. Volgens de statistiek is de derde macht in de wereld qua financiën en enzovoort en alles de criminele macht. Er bestaan twee mogendheden, grote mogendheden. Rusland, Amerika, en de derde macht over de hele wereld is de criminele wereld. Kijk nou als deze kracht opbouwend aangewerkt zou worden in deze wereld, in het witte circuit. Hoe geweldig zou de uitwerking daarvan zijn, in plaats daarvan stopt men de mensen het in de gevangenis, of waar dan ook. Natuurlijk verdienen zij dat omdat zij daden daden doen tegen de mensheid, als zij iets doen. Maar preventieve maatregelen, die kan je doen alleen maar vanuit eh, hun plaats te geven, hun laten ontwikkelen. We zien... Waarom zij vaak zeggen: Ik ben onschuldig. Hij heeft deze wens, dat is een gegeven. Hij kon deze wens niet realiseren. Vaak is het zo dat men dikwijls niet luistert naar de wens van deze mens. Dat kwam omdat men alles over één kam scheert, één pot nat. Als men zegt: Doe normaal. Ja, zoals men hier in Nederland dat eh, placht te, te doen. Doe normaal, dan wordt het, let op, dan wordt het zo'n middelmatig volkje. Dat wel aardig is, maar middelmatig. Ik kan weinig van hen verwachten. En die men leert doe normaal, die wordt Middelmatig. Middelmatig betekent niet iets goeds of slechts, maar dat men een psychiater nodig heeft. Voor de een is het genoeg om middelmatig te zijn en voor de ander niet. Men moet luisteren naar de individuele wensen van de mens en niet naar de groepsgeest, klassen in de maatschappij. Kijken naar, kijken naar de individuele wensen van de mens en daar rekenschap mee houden. De ware maatschappij zal sowieso komen en daar naartoe gaat alles. Men moet luisteren, nergens hoor je dit, wat zij in Kopenhagen hebben besproken, in die tijd, ja, toen ik dat heb gezegd. klimaatverandering etc. Dat helpt niet. Wat ik jullie hier zeg, dat zou als de diepste reden en de diepste motor van de hele ontwikkeling beschouwd moeten worden en elke vorm van catastrofe, ellende, tsunami en tegelijkertijd elke vorm van bevrijding daarvan en zegening, wat in de mens kan komen, alleen van de individuele kinie. Dat men daarmee rekening houdt, en niet zoals in het land dat men zegt, doe normaal, een woord gemiddeld. En alles wat meer dan gemiddeld is, wordt als het ware afgestraft, in dezelfde klas moet men zo genoemd gemiddeld omgaan met de hele klas. Het niveau van de hele klas. En daarnaast moet men ook speciaal, apart aandacht schenken aan de uitblinkers. Uitblinkers kunnen zijn zij die in wit opzicht op uitblinken en zij die in zwaard opzicht uitblinken, duidelijk qua wensen, zij die wel hun energieën als al creatief kunnen gebruiken, en anderen die schijnbaar verniedigende kracht in zich hebben, die dingen kapot maken, conflicten veroorzaken, etc. cetera. Die mens heeft enorme, de laatste mens heeft enorme krachten, enorme aviat, maar kan zijn aviat niet realiseren. Wij moeten die mensen helpen hun aviat te realiseren. Wij moeten van hen uitblinkers maken, want zij hebben daarvoor talent. Ze hebben hun zware wensen. Als wij die zware, voor die zware, zware wensen, overeenkomstig, helpen hem een overeenkomstig eh, massag op te bouwen aan egoïstische kracht, dan hebben we een uitblinker. Duidelijk, wij zullen dan een heel andere maatschappij krijgen. Dat betekent ook om speciale aandacht te schenken aan mensen die in de gevangenis zitten. Want daar zit een geweldig potentieel, geweldige kracht die onopgevraagd is in de maatschappij en die heeft men in de gevangenis gestopt. Daar moeten speciaal op, speciale opgeleide mensen zijn die aandachtig en zeer zorgvuldig luisteren naar die gevangenen. Onder die gevangenen zitten onder andere krachtige mensen, met zeer krachtige wensen. Ik zeg onder andere, want onder hen zijn ook met lichtere wensen zitten, kruimeldiefjes, krui, ja, en ook deze moeten geholpen worden. Elk druppeltje moet je benutten, zoals Yeshua ons zegt. Als iemand honderd schapen heeft, zij staan ergens te grazen en opeens ziet hij dat één schaapje is weggelopen. Dan laat hij zijn 99 schaapjes staan en gaat op zoek naar dit ene schaapje. En als hij die gevonden heeft, dan is hij bijzonder blij. Dat wordt zijn volledige Enorme blijdschap. Hij wordt dan zeer, zeer intens blij. Zo is het ook in onze maatschappij, in de hele wereld. Maar ik spreek van dit land, omdat dit dicht bij ons beter, is, als het Gevangenen, zij die weggelopen zijn uit het normale circuit van de maatschappij, die moet men terughalen. Duidelijk. Daar zitten geweldige mensen die onopgevraagd wensen die onopgevraagd zijn. Als mens naar die wensen van die mensen luistert en zij niet verdrukt, um, maar aan die mens vraagt: wat wil je in je leven? En hij zegt: ik wil dit, ik wil dat en dat. En dat. En men ziet dat dit niet een gewone wens is van iemand, zoals ik eerder heb gezegd: dat die maar dat die een Rolls-Royce wil, ja, letterlijk of figuurlijk, maar geen vermogen heeft, geen capaciteit heeft, geen potentieel heeft um, om het te realiseren, om te ontwikkelen dat dan is het geen echte avioed. Niet opbouwend. Ja, ik wil, ik wil, ik wil, maar geen potentieel heb. Men kan hem daar niet mee helpen. Duidelijk als iemand zegt, ik heb ik wil graag veel meer dus Rolls Royce, met andere woorden, ja, bewijzen van spreken, maar die heeft geen avioed daarvoor. Dan kan men hem eigenlijk niet helpen. Ja, men moet hem helpen om Alleen dat men kan hem al helpen, alleen maar niet in deze niet zo, maar men kan men alleen maar helpen om hem helder te maken, dat hij daarvoor, dat dit geen realistische aviehoudt, uh, dat he, zijn aviehoudt moet je dan um, tomen, moet je dan aanpassen zijn aviehoudt aan zijn um, potentieel, um, dus... Aan zijn maat mogelijke maat van massag. In zekere mate kan men hem zo helpen, dat die, kan hem, kan men hem zo helpen, dat zeg ik nu hier, dat uh, staat in het in mijn artikel, dat hij, dat hij na een tijdje zal inzien, of, dat is wat ik ook zeg in mijn artikel, want ik heb no, um, dat dat hij na een tijdje zal inzien dat zijn ware niet zo groot is, niet is dat hij een Rolls Royce moet hebben of kan hebben. staat het in de tekst, wil hebben. Nee, ook niet. Wille, zijn willen is ook niet um, objectief. Hij zal inzien dat zijn ware aview bijvoorbeeld is genoeg om een volvoetje of zoiets te hebben. Het is bijzonder belangrijk om de mens zijn ware avioed onder ogen te laten zien. Maar wie in de gevangenis zit en wel zo'n avioed heeft, zoals het willen hebben van een schikke villa, een jacht of wat er ook mag, zijn en men ziet dat die wel de kracht daarvoor heeft, dan moet men daar absoluut rekenschap mee houden en hem kans geven, opleiden, en duiftje geven, helpen om hem zijn massago ten opzichte van zijn wens te laten opbouwen in de richting van het constructief zijn in het witte circuit. Men moet hem een ka de kans geven om dat op te bouwen. Kijk wat een geweldige uitwerking dat zou zijn ten aanzien van een deel van de schapen die verdwaald waren. Als men hen niet helpt, gaan zij, gaan zij nog verder verdwalen en worden zij ook nog opgevreten door andere wilde dieren enzovoort, die nog krachtiger negatief zijn dan zij, nog grotere uh, avioed hebben zonder massage. Als men hen in de gevangenis niet helpt op de wijze waarop ik jullie vertel, dan zijn ze gedoemd om nog erger te zijn, om nog verder te verdwalen. Hetzelfde geldt voor een psychiatrische inrichting, een mens komt in een psychiatrische inrichting, en zijn probleem is eigenlijk deze discrepantie tussen zijn ware avioed, of denkbeeldige avioed, dat hij een denkbeeldige wens heeft, of inzicht, manisch, manisch avioed, manisch wens, zicht op zichzelf van zijn wensen en zijn Ware vermogen, oftewel vermeende vermogen, dat hij ziet dat hij onmachtig is om zijn, view, zijn wensen te realiseren. De hele maatschappij, de autoriteiten, scholen, inrichtingen, met inbegrip van psychiatrische inrichtingen, moet zich alleen daartoe wenden en niet allerlei kalmerende middelen, zoals zij doen, van psychiatrische. Inrichtingen onderscheiden zich zo weinig van nazi's, van gestapo. Het is absoluut precies hetzelfde, alleen een zachte manier, bedekte manier, alsof je de mens wil helpen. Je kan de mens zo niet helpen. Je moet luisteren naar die arme mensen die ziek zijn. Je moet hem van zijn, van zijn armoede, geestelijk, op dat moment emotioneel, bevrijden. Je moet proberen te luisteren naar hun wensen, naar wat de wensen van die mensen zijn. Probeer hem te helpen iets te realiseren. Jij zal zien dat hij echt vooruit zal gaan op deze manier, alleen op deze manier. Kijk nou tot welke uitwerking dat kleine principe dat wij hebben geleerd over Kilim meebracht. Wat het bij ons allemaal teweegbracht. bracht. Alleen luisteren naar individuele wensen en dat zien als de maatstaf bij het omgaan met de mens, met het helpen van de mens, de correctie van de mens. Alleen dat zal goede veranderingen in de, wereld, in de wereld brengen. Alleen dat zal ons leven individueel en maatschappelijk doen florieren, ons steeds naar geluk en vervulling brengen. En nog het laatste stuk van deze Oud, de paragraaf, neem, neem die in oogenschouw. Ik citeer het, ja, de vertaling ervan. Dat het onmogelijk is om de wereld te doen voortbestaan en zijn bestuur zonder dienen met klipot. Hij bevestigt dingen die wij ook hebben gezegd, met andere woorden toegepast aan onze wereld. En dan gaat hij verder ik citeer het, aangezien het bestuur van de wereld, is, oftewel wordt uitgevoerd, door de scheidings, door de, neem het, door de scheppingsgedachte, welke is om zijn schepselen genot te geven, dat wil zeggen, om een goede beloning te geven aan de rechtvaardigen, de rechtvaardigen betekent zij die massa hebben, en er, er is geen bestaan van een dergelijk bestuur zonder door het innerlijke innerlijk werk in het geheim van het een tegenover, de, tegenover het andere uh, heeft Elohim gemaakt. Uh, en dan verder. En daarom werd het Voorbereidt de plaats voor het bestaan van dienium, gestreigheid en klipot. Einde. Citaat. En dat zien wij ook in onze wereld. Hij bevestigt ons de lijn waar wij het over hebben gehad. Criminelen. Of crimi Over criminelen. Het uitvloeisel van deze dienium en klipot zijn is deconstructief deel uitmaken. Van het besturingssysteem zijn criminelen op alle, allerlei gebieden. Er zijn allerlei variaties, niveaus van crimineel zijn. Dat is absoluut positief. Men moet dat positief zien, zien dat het uitvloeisels zijn, het product zijn van het onvermogen, onwil en onkunde van de maatschappij. Zij moeten bij de maatschappij betrokken worden. Reclassering betekent heel iets anders dan wat men ziet onder reclassering. Zij die reclasseren zijn net zo crimineel. Zij die andere reclasseren zijn net zo crimineel als die... Als die uh, als die zij willen helpen, of die zij moeten be behandelen. Als die, dus of zij zijn minder bekwaam. Hebben niet de avie die deze criminele jongens willen hebben. Duidelijk. De dus die reclasseerders zij die, die doen, andere reclasseren, die vaak hebben, in de regel hebben ze veel minder avie de wensdikte, dan zij, dan die criminelen. Wat moet, men dan, wat moet men doen? Men moet de rekenschap meehouden, dat er zo'n kracht als dynium en klipoot in deze wereld bestaat. Dat is een gegeven. De mens kan deze kant, deze kant of de andere kant gaan, ingaan. Daarom moet men juist naar elke mens afzonderlijk kijken, naar zijn evioed en, en hem, hij he, en hem helpen, ook de zware criminelen, om hun eigen wens wensdichten te, te realiseren in deze wereld.